Zich. Haar concurrent, de VVD-Abdroten, haalde 54 stemmen. Verbeter, is van de PVDA, is al sinds 2006 Kamervoorzitter. Ze zit met een korte onderbreking sinds 2001 in de Kamer. Daarvoor was zonder meer politiek adviseur van PVDA-fractievoorzitter Melkert en, en staatssecretaris bos. Het weer. Vanavond de nacht helder en droog. Morgen opnieuw veel zon en dan nog iets warmer dan vandaag. 21 tot 25 graden. Ja. What? No mm -hmm. Op de pijn. Ja, dus uh, het is geen... <laughs>